Goedemiddag, ik ben Bim Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronacijfers blijven dalen. Het aantal nieuwe positieve testen daalde vandaag tot onder de 7.650 650 minder dan gisteren. En net als gisteren is, het ook, is ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer gedaald. 2512 COVID-patiënten in, in de ziekenhuizen. Dat zijn er 60 minder dan gisteren. En dat is volgens de patiëntencoördinator heel fijn nieuws. Vanaf 1 november twee dagen met 160 erbij en daarna twee dagen met 140 eraf. Betekent dat als je dat middelt over die dagen dat we nu op een plateau zitten. En dat is uitstekend nieuws. Het gaat nog wel een tijd duren voor in de ziekenhuizen de gewone zorg weer 100% op gang komt. Zeker tot na de kerst. De vrouw die eergisteren dood werd gevonden in een huis in Nijkerk in Gelderland... is de bewoonster van 88, zeggen buurtbewoners. En ze vertellen ook dat de pleeg- of adoptiedochter van de vrouw is opgepakt. De politie wil daar nog niks over zeggen, omdat ze de zaak nog onderzoeken. WhatsApp heeft een nieuwe functie om berichten na een week automatisch te wissen. Het gaat dan om foto's, filmpjes en ongelezen berichten... Het idee daarachter is dat die dan geen plek blijven innemen op je telefoon. Binnen een paar weken moet iedereen die functie aan kunnen zetten. Nu kan het alleen nog op Android-telefoons. Door de coronacrisis zit een skivakantie naar de Bergen er voorlopig niet in. Maar een tripje naar Bergen kan wel. In dat Noord-Hollandse plaatsje staat een nep-piste waar je gewoon lekker op de latten naar beneden kunt sezen. Dit is een prima alternatief. Dezelfde skitechniek. Ja, helaas geen uh, sneeuw. Maar af en toe wat regen valt. Maar dan is de baan weer lekker glad. En het is buiten. Het komt heel dichtbij de sneeuw, gelukkig. Het weer, geregeld zon en op de meeste plekken droog. Het wordt niet warmer dan 11 graden. Morgen kan het eerst nog een tijd mistig zijn. En het wordt dan opnieuw een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knoppunt Beverwijk en knoppunt Rotterpolteplein staat nog 6 kilometer file met een half uur vertraging. Het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. En door het ongeluk op de A9 is het verkeer ook vastgelopen op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen Tussen Beverwijk en knoppunt Velzen rijdt het langzaam over 2 kilometer met een dikke 20 minuten vertraging nog. Tot zover de verkeersinformatie.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 zonder was er geen muziek, dus het geeft nu niet Ik ben nu de man op de reunie. Bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren En zonder was er geen muziek, dus het geeft nu niet Ja natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dank dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren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 Tien keer je ondevenaar, tot jij mijn liefde voelt, tot jij mijn liefde voelt.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 Ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. I'm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 Off. It's one the mic and I like to rock the house I'ma work that body, work that body And baby, just break it out I'm gonna hit me the hot pop, and don't stop. Let me see that body rock Put your applejack cock to the side Let me hear you say, alright You right. so funky, furious yeah, Make you dance so sick